Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De van het terrein en de omgeving van strafkliniek Aventurijn, werd eind vorig jaar ingesteld na de dood van Anne Faber. Zij was verkracht en vermoord door Michael P. Die werd behandeld in de kliniek. De permanente beveiliging is een van de punten van het verbeterplan... dat de kliniek vandaag heeft bekendgemaakt. Een ander onderdeel van het plan is dat er meer vast personeel komt... en dat het aantal invalkrachten tot een minimum wordt beperkt. Een automobilist die vorig jaar in Hulst een wielrenner doodreed... is veroordeeld tot drie jaar cel. Volgens de rechter was de man van 48 tijdens het ongeluk... onder invloed van alcohol en drugs. Hij reed te hard en hij had geen geldig rijbewijs. Hij krijgt ook een rijontzegging van tien jaar. Tegen de man was vijf jaar cel geëist. De straf van drie jaar valt dus lager uit. Dat is omdat er volgens de rechtbank geen sprake was van opzet.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 Het weer. Er zijn uh, brede opklaringen. Vanavond en vannacht gaat het weer licht vriezen. In het oosten van het land kan het nog matig vriezen. In de loop van de nacht neemt wel de bewolking toe. En morgen overdag gaat het van het westen uit licht sneeuwen. Naarmate de sneeuwzone naar het oosten trekt, neemt de activiteit af. De temperatuur ligt boven, net iets boven nul. Zaterdag is het meest droog en schijnt de zon vaker. In de nacht naar zondag kan het weer tijdelijk sneeuwen. En zondag overdag vallen er winterse buien. Dit was het NOS. ZFM. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat ongeveer 50 kilometer. Veel vertraging is er op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... door een ongeluk bij Barneveld. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum zelfs 50 minuten oponthoud... tussen Hendrik ido Ambacht en knapend Gorkum. De rechterrijstrook is dicht... Op de A27 van Gorkum naar Olmere nog 2 kilometer bij Utrecht-Noord. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Alle rijstroken zijn daar wel weer open. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond nog 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goedemiddag luisteraars, geen muziekboelen van Luif, maar Zandvoort draait door. Ja, het is een leuk programma. En wat krijgt u dan te horen in deze twee uur? De hedendaagse hit, om kwart over vier. Om half vijf de column van Hel Kerkman. Om kwart voor vijf, kwart voor vijf een nummer één van het jaar. En dit keer heb ik 1982. En het is een Nederlandse hit, dus misschien benieuwd... En dan kwart over vijf, de Gouden Ouwe van de Week. En ook dat is zelfs een Nederlander. En om half zes, het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes, die Scope van de Week. En de muziek wordt natuurlijk weer verzorgd voor door Ro Kraaienstein. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. En ik begin met een heel actueel plaatje. Eentje wat u van mij waarschijnlijk niet verwacht. Waarschijnlijk niemand. Ik had u gewaarschuwd. Dit verwacht u van mij natuurlijk niet. Maar ja, het is ook heel gauw carnaval. En het is een heel bekend televisieprogramma op het moment. dit mensen dit zie zingen op de tv, ja. dan krijg ik al de neiging om er een flinke ras voor de haarsjes te geven. <laughs> ja, jij ja, ja, ja, kijkt er waarschijnlijk niet naar, Ik heb hem toevallig vorige week, van de week, <laughs> ergens een keer voor het eerst gezien. Ja. Uh, leuk, leuk programma. Ja, hartstikke Daar kan, kan je niks aan zeggen. Ja, maar... Dus Daar kan ik wel wat van zeggen. Jeetje, wat een mens, joh. Leuk, hè? Ja. ja. Ik ben dan blij dat ze actrice is. en hoop ik maar dat ze in het echt hier niet zo is. Nee, dat, maar weet je trouwens die, die juffrouw Anke, dat die dat stuk geschreven heeft. Die is, die is de, degene die de, dit bedacht heeft. Nou, ik vind het knap hoor. Jij vindt het knap. Ja, ik vind het knap. Ik vind het leuk. Ja, nou ben jij redelijk snel tevreden Hans, denk ik. Nou ja, dat is ook zo. Toch? Ja, want ja. Onder, anders had ik wel een andere technicus gezocht. Oh, dat vind ik leuk. Nou, goed, Hans doet alles zelf. Ik wens je een fijn weekend. En tot de volgende keer. Is hij leuk? before Mr. Rock'n'Roll, Amy McDonald, dat klonk een stuk beter dan... Uh... <laughs> ja, maar ik vond het leuk om ermee te beginnen. Ik handje. Handje. Ja, uh, ik had ja. het in de gaten dat jij dat leuk vond. <laughs> nou ja, ja. ach, ja. iedereen hoor je, hoor je, hey, dus uh, je hallo nu, allemaal. Jij komt nu deze kant op lopen, begrijp ik? Uh, nee hoor, nee, wat hoor. bedoel je? Ja, je, je wil een andere technicus zeggen. Ja, of nee, joh. Dat was ja, maar... wel. Ik kijk, af en toe moet je eens een beetje dat plaat, je Nee, ja, nee ja, Je wel. weet dat ik daar niet tegen kan, Hans. Nou, ik, word er, wel. ik word er een emotioneel we-rak <laughs> van. Je gaat er niet huilen. Hè? Nee. <laughs> nou, <laughs> ons, um, even tussen ons, hè. Ja. Dus, uh, um, je, kleine kinderen doen nu hun oortjes even dicht. Ja, Ja, ver, op. Hans, hoeveel kamers heeft een vagina? Geen denk ik. Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik ben alleen in de gang een beetje op en neer geweest. <laughs>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 Eigen dienhand broest Ja, yep. Rain down on me. Ja, we, we, we, we, het is weer uh, tijd voor uh, zeg, uh, dat je zegt van uh, nou we gaan deze <lacht> doen. De klapper van de week, denk ik, uh, Dat is een nieuwe deze week. Gelukkig. Zalt bluf. Iets is beter dan met jou. De koud zeren. Er zijn mensen die naar waar belanden emigreren. to be Dat je hier bent. Wist jij Hans dat ze de stranden in Zeeland de Nederlandse riviera noemen? Nee. En het is met een reden. Het zijn de enige stranden in Nederland die zuidelijk gericht zijn. Oh, ja dat, dat klopt inderdaad. Ja. Dus vandaar de naam. Ja. Maar wat bedoelen ze met Zouterlanden? Zouterlanden is een plaatsje in Zeeland. Oh, zo. Oh, daar komen de, In de buurt bij Vlissingen. Bij Vlissingen? Ja. Bij Soeburg ja. en zo, daar in de buurt. Ja, Soeburg hoort bij Vlissingen. Oost-Soeburg? Ja, Soeburg hoort bij Vlissingen. Oh, dat, dat ja. wist ik dus niet. Ik, ik vond het Vlissingen. altijd mooi, als wij we wel eens naar mijn zuster in Vlissingen gingen, kwamen we altijd langs Oost-Soeburg. Ja. Dat vond ik altijd zo'n mooie naam. Ja, hè? ja en Papgaaienburg, en Rozenburg. Kijk, jij weet het. Ja, want ik heb daar gewoond mee om. Ja, dat weet ik. Ja. Um, ik. Ik ga de evenementagenda maar doen voor februari, nee, je want die weten. hadden we nog niet gedaan. De 11e is een Irish Sunday Afternoon. Zo, dat klinkt even. Live Irish folk, mu folk music van Bernard Joyce. Dwapen van Zandvoort, aanvang om vier uur middags. Ook de 11e Comedy Night, Amsterdam's Beat Hotel, aanvang om acht uur. En daar komt hij dan, Jannie. De 11e Kindercarnaval Theater de Krocht, van twee tot half vijf. De 11e Museumpodium met chapeau. Zandvoort Museum, aanvang om drie uur. De achttiende, Jazz in Zandvoort met Dennis Kivit. Theater de Krocht, aanvang om half drie. En de 24e, Shorty Rally, circuit Zandvoort. Nou, dat is toch weer wel genoeg. Dat weekend van de elfde is een drukke. Ja? Ja. Ik heb, ik heb namelijk gezocht over, over kindercarnaval. En daar kon ik helemaal niks over vinden. Vandaar dat ik zei van... Uh, want we zochten met z'n tweeën, maar we konden er niks over vinden. Maar het is toch de elfde. Alle kinderen gaan... Uh... Het ja. weet als tof, <laughs> De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is de FM. Maar het wordt vast leuk. Zeg, Dat... in, in het kader van... Herinnert u zich deze? Nog, nog, nog, nog, nog. Deze. Hans van Burg. Juist een groep als Sportivo. Ja. Hey girl, groep Sportivo. Ja. Ja, is Gewoon een poos terug, dit toch? Ja, mooi vind ik dit. Dit, dit vind ik, mooi? Ja, dat vind ik leuk, ja. Nou, speciaal jou ja, gedaan, Hans. Luister, rood, Ro, dat is toch uit mijn jeugd, jongen, dit, dit vind ik geweldig. Uh, Hans, ja. um, ik weet dat ik als 16-jarige <lacht> op het buiksloten meerplein <lacht> keek naar Groepersportivo. Sportivo. Ja. Dus uh, ik weet niet wanneer jouw jeugd is begonnen, maar. Um, dan ben je toch een soort van laadbloeier, hoor, wacht, zeg maar. Wacht even. Jij denkt dat wij veel schelen, maar dat is helemaal niet zo. Ga je nou schelden ook, omdat je <laughs> geen bril op hebt? Hm? Nee, dat... <laughs> nee, maar wij schelen toch niet zoveel. Wat is nou 15 jaar tegenwoordig? Ja, dat is 15, 15 jaar. Ja, hoe je het ook gaan bekijken. Ja, je vraagt wat is 15 ja. jaar. Nou, ja. dat is 15 jaar. Ja, dat heb je ook weer Vijftien, keer 365 ja. dagen. Maar 15. Dat zijn heel veel dagen. Ja. En dan moet je nog de minuten en de uren ook nemen. Nou, dan ben je allemaal klaar. <laughs> Na 15 jaar wel, ja. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, ja precies. Ja. Nou, vertel eens wat nuttigs. Nou, je kan biljarten. Nee, dat kan ik niet. Ja, je kan biljarten in de blauwe trim. Dat nee. staat er. Jong, ik kan niet biljarten. Kan je niet. Maar je kan het wel. Als je zou willen, zou je het kunnen. Nee. Ook niet. Nou, naast, naast de leefruimte van de bibliotheek staat een biljart. Dus je kan de biljarten. Vanaf 8 februari is iedereen hier van harte welkom... om onder onderleiding van Pluspunt een biljartje te leggen. Elke donderdag en vrijdagochtend van 9 tot half 11 en van half 11 tot 12. De kosten zijn 3 euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. of gewoon eens binnen op deze ochtenden. En reserveer een tafel via Hans Ruurda. E-mail h.ruurda.plus.zandvoort.nl en nou, dus je kan wel biljarten als je dat. Ja, het enige wat ik aan de moet denken is dan dat vroeger bij Omeco Ome aan het sluisje in uh, uh, in vlissingen. Nee, God hoe heet nou? Maar <laughs> de berg. Ook dat. Uh, daar hing niet de roep toeter, maar de roet toeter. En dan uh, uh, als je iedereen een rondje gaf, dan mocht je de ja. op blazen. en dan kwamen er uit de ventieltjes van de toeter kom een hoop broed en een haatje voor de rest van de ja. avond en, Oh, dat weet ik. Had je een zwart gezicht? Had je een zwart gezicht? Ja, dus ik kan ja. die dingen, ja. Ja. Maar dan moet ik alleen maar aan om denken... omdat ik daar ooit een keer biljart heb gespeeld. Ja. En dan en, zijn ze nog uh, de bal aan het zoeken, nee, zeker? Ja, <laughs> ja, volgens mij zijn ze nu nog het lakend naaien. Ja. ja. <laughs> dus, hey, um, naar aanleiding van jouw opmerking... van uh, ik ben tevreden over mijn technicus... Uh, dit nummer. Should I stay or should I go? <laughs>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 De Clash. De wie? De Clash. Oh. Ik ken er ook niet. Uh, nou, je mag, ze wel, je zich mag wel blij worden. Want ik vind het ja, toch, mag ik blij Ja, ik vind het hartstikke gezellig weet je. Ja, echt waar? Ja, zeker. Ja, je kan het je niet voorstellen. Hè? Ja. Nou, ik eigenlijk ook niet maar vanuit beweren. Er ja. zijn er weinig uh, die het uh, zijn. Oh? Hè? Ja. Oh, er nou, vanuit. meerderheid die zegt van... Uh, <laughs> nou, doen we maar niet. Nou, we toch uh, over gezelligheid hebben. Ja. Column Colum van, van de Week, de week van, van, van Nel Kerkman. Volgens mij was ik even de weg kwijt. Ja, dat ik wel. Het gebeurde tijdens de verjaardag van Hans... waar het gesprek ging over het tv-programma Wie is de Mol? Ik ben geen echte fan van dit programma. We kijken liever naar iets anders. Onze kinderen hebben kennelijk een gezamenlijke app... waarin besproken wordt wie de mol is. Voor mij is het een groot grijs gebied en ik snap er niets van. Om het gesprek een andere wending te geven... gooide ik de tv-serie De Luizenmoeder in de Groep. Gelukkig. <lacht> Daar werd ook naar gekeken en kon ik eindelijk deelnemen aan het gesprek. Want om een poosje mijn mond dicht te houden, dat ben ik niet gewend. Ik vroeg aan de kinderen hoe zij de serie vonden. Voor mij is het thema zeer hilarisch en ik vraag me telkens af of het tegenwoordig in de echie ook zo gaat. Want toen mijn kinderen op school zaten was er nog geen hoofdluis en hoefden de moeders geen luizen te pluizen zonder de kriebelbeestjes gewoon deze periode hebben overgeslagen... of was destijds de hygiëne ver te zoeken. Een uitdeelprotocol bestond er niet, dus snoep uitdelen was normaal. De overblijfklas was in een prille beginfase... en werd in overleg georganiseerd door de moeders. Dan ga ik in mijn gedachten nog een stapje verder. Hoe was het toen ik zelf op de basisschool zat? Luizenpluizen werd niet gedaan... en met je verjaardag ging je met je vriendinnetje de klasse rond... en kreeg iedereen... Alleen de leerkrachten een reep. Als dank gaven ze je een mooie kaart. Geen gezeur, als er nog iemand jarig was. Er waren geen overblijfklassen, want je liep gewoon vier keer op en neer naar school, zonder dat je moeder meeging. Laat slaan dat ze voor het raam stond te zwaaien. Mijn moeder moest hard werken en had voor die poespas geen tijd. Gescheiden ouders moesten je met een lampje zoeken en twee papa's en mamas waren helemaal te boe. Je pakte spaarzegeltjes in een boekje... en elke week gaf je geld aan de juf... voor een schoolreisje naar Avifauna. Uiteraard is de serie Luizenmoeder... een persiflage en iets uit het verband getrokken... maar ergens zal er een kern van waarheid in zitten. Ik smul ervan en ik zing vrolijk het liedje mee. Hallo allemaal, wat leuk dat je er bent. Hey, hey, het zal vast hey. een geweldige carnavalskraken worden. Nel Kerkman je had het niet hoeven zingen, hoor. Gewoon het liedje even aanstippen was ruim voldoende geweest, dan. Oké, dan ga ik het nog even doen. Ik smullen van en zing vrolijk het liedje mee. Het ritme van Zandvoort. Ik ben zo blij dat ik aan de knopjes zit. We'll be 40.000 magic. Ik dat betekent 24K. Oh, ik dacht dat het kilobytes waren. Ja, kilo is duizend, hè? Ja, nee, maar kilobytes. Ik dacht dat ze het over de elektronica hadden. Ja, dacht dat ze het over de elektronica hadden. Ja, ja K, wij noemen het ook 24K. Dat is 24 kilobytes. Maar ja, dat ja. zal hun wel wat anders bedoelen. Ja. <laughs> Goed. Ga verder, Hans. Ja, ga verder. Ja, ja waar, waar moet ik mee verder Ja, weet ik veel. Oh, nou, dan ga ik van Bach tot Bernstein... Pianist Jaap Stork neemt u mee op een muzikale reis... door twee-eeuwen pianoliteratuur... startend in Leipzig, dat is Bach... en eindigend in New York, en dat is Bernstein. Met een verwerveling aan klanken muziceert Jaap Stork... de muzikale werelden van de twee grootmeesters. Op zaterdag 10 februari in de Aventskerk... Leeuwerikstraat 7 in Aardehout. Aanvang om half vier en de toegang is vrij. Het optreden duurt ongeveer een uur... En na afloop een goede glas wijn met een open schaalcollecte. Nou. Een open schaalcollecte. Ja, dat staat hier, een open schaalcollecte. Ja, ja, ja. Ik dacht eerst, dat ik ik denk, nou we krijgen wat te eten, maar, je, maar nee. Uh, er is altijd uh, een jing en yang, hè? Er is altijd een ja. plus ja. en een min, en een ja. zwart en een wit. Dus ja. dan zou je ook een open gesloten schaalcollecte schaal hebben. Ja, dit is een open. Hebben. Ja, dit mag gewoon open zijn. Ja. Dus er zit geen deksel op. Nee. Ja, no. <laughs> er zijn toch wel diepe dingen om uh, over ja. na te denken. Okay. Hey, we, um, we krijgen hier uh, Animal van de Neon Trees. En daarna uh, staat de Wolves van Selena Gomez op Parma. Ah, oh, nou... Animal neon trees. Welke, welke animal is het eigenlijk een? Uh, ja, dat weet ik niet. Is een leeuw of? Uh, nee, gewoon ja, ja, ja, gewoon animal. Een beest, dier. Een beest, dier. dier, beest, dier, dier, dier, hier en dier. dier, een dier. <laughs> Heb je nog nieuws, Hans? Nou ja, ik moet eigenlijk de, de, de, hit, van, de, de hit van 1982 hebben komen. Nee, al... nog lang niet. Nee, joh. nou, nog lang niet, hallo. Nou, ja. Ik het, ja, maar natuurlijk heb ik wel wat. Natuurlijk, ik ga het even voor je zoeken. De Jumbo race dagen, want die komen tijdens de Pinksteren. En ik vind dat moet je eigenlijk al heel lang al warm maken. Want ja, iedereen is toch enthousiast over Max Verstappen. Dus wat krijgen we? Jumbo supermarkten. Organiseert in samenwerking met circuit Zandvoort... Red Bull Nederland en Verstappen Management... voor de derde keer op rij de Jumbo-race dagen... Drive bij Max Verstappen. Op zondag 20 en maandag 21 mei, dat is natuurlijk nogal ver... maar, dan kunnen we vast een rekening mee houden... kunnen alle fans van Max Verstappen de Formule 1 Courier weer van dichtbij... in actie zien op het Zandvoortse Duinencircuit. Het grootste race-evenement van Nederland... belooft voor de liefhebbers weer het dakje uit van het jaar te worden... De organisatie zorgt tijdens de Pinksterweekend voor nog meer spektakel en nog grotere Formule 1 beleving. Daarnaast is er weer een indrukwekkende raceprogramma... is er meer entertainment voor het hele familie... en Frits van Eert, algemeen directeur van Jumbo... we zijn ontzettend trots dat we ook dit jaar onze klanten weer... een fantastisch evenement voor grote sportheld kunnen bieden... en onze passie voor racen met hen kunnen delen. We gaan er dit jaar een nog groter feest van maken... dan de afgelopen editie. Dus, ik zou zeggen... Zet in uw agenda 20 en 21 mei, dat zijn de pinkste dagen, de racedagen van Max Verstappen in Zandvoort. Ja, ja, en het is een aanrader. Het is echt erg leuk. Komt hij dan ook met die racewagens het dorp in of dat niet? Vorig jaar heeft hij dat niet gedaan. Het jaar daarvoor weet ik het eigenlijk ik niet dacht zeker. Wel. Hij heeft er een aantal keer in het dorp gestaan. Ja. ja, ja. ja. Nou. ja. Uh, dan, moet de, dan moet je er betijds bij zijn. Want dan, uh... Maar ja, ik denk, ik, ik, ik denk dat het uitverkocht is, of niet? Is niet. Wat, wat doen ze dan? Houden ze dan races? Of, of... Ook, ja. ja? Hij geeft een aantal uh, demonstraties. Ja? In die mooie ja. bolide van hem. Ja, dat is wel een ouder model. Nou ja, dat maakt niet dus vorig uit. Vorig jaar ja. reed hij uh, in de Red Bull waar Sebastian Vettel ja. uh, wereldkampioen mee was geworden. Ja, die is snel zat hoor, als je hem over het circuit heen ja. ziet uh, crossen. Uh, er worden tussendoor races gehouden. Er staat voor alles is het te doen op het terrein zelf. Dus, uh, ja, is erg leuk. Ja. Ja. Nou, dan hebben ze vast een, uh, een voorproefje voor als de Formule 1 weer terugkomt. Zo is dat. <lacht> hey, we gaan door met Saline um, Gomez. En daarna gaan we met uh, jouw uh, Ja, dat is een hele mooi. Even, uh, ja, dit vind, vind de, jij niks, uh, maar ik vind het mooi. Je verklapt al de aan. Nou, we zullen, we zullen het zien. Dat kan niet. We kunnen het wel horen. Horen. <lacht> Want to love and want to lose Sweet divine, the holy truth What do I want? Don't make me choose Go West, Marshmallow. Het is lekker, dit is ook nog een artiest. Maar ja. weet ik weet niet of het een lekkere artiest is, maar dat, dat, zal, dat zal ik wel niet vinden. Nou, dat weten we ja. niet. He. Ja, het is kwart voor vijf, dus het is de nummer 1. En ik heb gekozen de nummer 1 uit 1982. En ik denk, laten we nou eens een Nederlandse hit nemen. Dat horen we toch weinig op de radio. Dus ik heb een oude genomen en het is een nummer. Die uh, geschreven is als reactie op de koude oorlog en het voorspel van het Amerikaanse regering om kruisraketten te plaatsen in Nederland. Op 9 april 1982 speelde de band het nummer voor het eerst op No Nukes Festival dat plaatsvond op de jaar, in de jaarbeurs in Utrecht. Dit festival waarin Dilma speelde, werd georganiseerd als protest tegen de oplopende kernbewapening. Deze versie van het nummer leek echt op niet. Sorry, nou, dat mag niet uit. Maar en, en, deze versie en het, van het nummer leek echt nog in weinig op een versie die later op de single zou verschijnen. Het gaat over de bom, en die behaalde in 1982 de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ik geef mijn net te en mijn checks op zak. Met polen zijn mijn woorden schaald. onder de vetgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, komt er toch wel van het geven of je. En aan mijn relaties, maar liever weet ik wie jij bent voordat het te laat is. Want als de bom dan lig ik in mijn nette pak, diploma's zijn mijn checks op zak, met polen zijn mijn woorden schaats. Onder de flatgebouwen van de stad. We kennen ze allemaal nog, denk ik, hè? Ernst ja, Jans. Ja, dat denk ik wel. En, en, en die wat, ik, wat het is, die drummer, die komt uit Zandvoort. Ja, je kan niet alles in je leven hebben. Nee, dat is zo. Nee, nee ja. daar heb je gelijk in. Ja. ja. Dat is uh, de zoon van Simon van Collen. De zoon van Simon van Collen? Jazeker. Wist je niet, hè? Nou, ja, ik, ik hoop dat hij iets groter is dan <laughs> Simon van Collen. Ja, ik heb ik geen idee. Anders kom je toch niet bij het pedaal van de beestdrummer, nee, denk nee, ik. Nee, dat is waar. <laughs> Ja, ja. het oh, allemaal nee, een ja, beetje, nee, ja, ja, nee, nee, je hebt gelijk. Een soort van, natuurlijk hebben we gelijk Hans. Nou ja, dat is waar. Sorry. Ja, ik, af en toe dan denk ik van... Ja, nou ja, ik mag ook wel eens gelijk hebben. <laughs> Toch? Ja, af en toe, maar dan heb het vooral thuis, niet hier. Ja, oké, okay, Jannie. <laughs> Jannie, kom. <laughs> Mac. ja, Van de beroemde LP Rumors. Ja, ja dat is een hele goeie. Ja, ja. Ik kan me niet herinneren, de zangeres. Hoe heet ze ook weer? Stevie Nicks. Ja, Stevie Nicks had altijd een hoog hoed op. Kan nou, me niet nog herinneren. Uit, nee, maar toen had ze al, een hoog hoed ja, op. Ik vond dat, ja. ja, dat heel leuk. Top, ja, vond dat heel leuk toen. Ik ben blij dat jij het leuk vindt. Ja, dank je, dank je wel. <laughs> uh, de initiatiefnemer van de ruilwinkel Mona Meijer belde heel blij en gelukkig na de redactie van de krant. Mede door hulp van Sens Makelaars is er een nieuwe locatie gevonden. De huidige locatie moeten zij eind deze maand verlaten. De ruilwinkel van Sinkel verhuist rond 15 februari naar de grote krocht 21... waar voorheen het reisbureau gevestigd was. De ruimte stond leeg en in samenspraak met de eigenaar... kan het geweldige concept ruilen maakt mensen gelukkig op de oude voet doorgaan. Er is zelfs plaats voor inbreng van kleine meubels en het enthousiaste vrijwilligersteam vrijwilligers van de ruilwinkel van Sinkel staat klaar om u van dienst te zijn. Misschien wist u het al: de opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel en dat maakt het concept zo uniek. Ja, en ik moet even uh, erbij zeggen dat uh, ik als het goede doel <lacht> daar heel blij mee ben. <lacht> Niet? Ja, nou, dat is wel ja. best een goed doel. Ah, zijn, ja, het is lief hè, dat ik toch bedankt zie. Ja, ja. dat is leuk. Ja. Het is wel prettig dat ze gewoon bandlond kunnen verhuizen. Dus van de ene kant naar de overkant. Ja, nou, dat is zo. your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream.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 van de hakketakketering muziek, Hans. Cool <laughs> nou, Ja, maar, maar dat zei ik al, het is wel... Het is, het, het is categorie bagger, maar het is wel gezellig. Ja, precies. Dat, dat is ja. gewoon zo. Voor degene die uh, uh, denken van... Uh, <laughs> wat uh, woord heb ik nu gehoord. het dat rijmt. Ja. Uh, time we touch. Van Kijk, Cascada. Kijk, maar wel gezellig. Ja, maar jongen, ik ben zo Het is zo een, beetje Je, een beetje carnavalmuziek muziek eigenlijk. een beetje carnavalmuziek. Achter elkaar horen ze. <laughs> achter elkaar, horsen. Ja, toch? Dan doen ze dat om een kan vallen niet. En dan zingen ze ook hallo, allemaal die wat dat ja, is ook zo'n ja, ding. je moest eens weten wat ze allemaal zongen. <laughs> bij jou. Nee, dat wil je niet weten. Um, we gaan er met deze gaan we eruit. Ja, dat denk ik wel. En Dan hè? horen we elkaar weer naar nieuwsadvaraten. Jawel. Dit is Breathless the core. Tot straks.